In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen uit vrijwel droog... en klaart het op. De temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. De wind draait naar west tot noordwest... en neemt iets af naar krachtig langs de kust en matig bovenland. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met vooral in de oostelijke helft enkele buien. Daarbij is er kans op hagel. In de middag wordt het overal droog... maar neemt de bewolking vanuit het westen weer toe. In de avond trekt vanuit het zuidwesten... Uit een gebied met af en toe lichte regen noordoostwaarts. Kunt u het nog volgen, Ja, wel. De westelijke wind is matig boven land en vrij krachtig langs de kust. De temperatuur die komt uit zo rond de 8 graden. En dan hebben we nog de activiteiten. Barbecuen een 3 morgen. Fietsen een 5. Golf weer een 8. Vissen een 7. En meneer Hans Bangt zijn wandelweer krijgt gewoon weer een 8. Die jongen die heeft toch een mazzel. Hè? Die kan elke dag gewoon lekker gaan wandelen. Ja, ja, ja. Misschien noemt de Sisters Leedsdag ook wel. 1981 gaan we naar terug hier in de Ove Show bij Radio Els en The All-American Girl.